Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Oost-Libische stad Benghazi zijn bij een bomaanslag bij een winkelcentrum... drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. Vanwege het aanstaande offerfeest was het erg druk in en om het winkelcentrum. De slachtoffers zaten in een vn convoi dat door de stad reed. Toen ze vlak bij het winkelcentrum waren, ging de autobom af. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Benghazi is de machtsbasis van generaal Haftar... die twee derde van Libië in handen heeft. In Jemen is in de zuidelijke havenstad Aden een koep gepleegd door separatisten. Ze hebben militaire kampen, het huis van de minister van Binnenlandse Zaken en het vrijwel lege presidentiële paleis in bezit genomen. De president van Jemen zit al een tijd in Saudi-Arabië. De koeplegers streven naar een eigen staat in het zuiden van Jemen. In Oslo is in het huis van de man die een aanslag wilde plegen op een moskee... een dode vrouw gevonden. Ze was een familielid van de man die eerder op de dag gisteren... gelovigen in de Al-Noor-moskee in Oslo aanviel. Een persoon raakte daarbij licht gewond. De dader werd overmeester door de moskeegangers. De aanslagpleger is een witte man van een jaar of twintig... en komt uit de buurt van de moskee. Hij had twee geweren en een pistool bij zich... en droeg een kogelwerend vest en een helm. Volgens de Noorse politie handelde hij alleen. In het dorp Achtmaal in de gemeente Zundert is bij een aanrijding tussen twee auto's een dode gevallen. Zes inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd in het dorp bij de Belgische grenzen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het weer, de zon schijnt geregeld en het blijft tot de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanaf morgen is het vrij wisselvallig en ook iets koeler... met middagtemperaturen net onder de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.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 Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen, het is weer zondagmorgen, 8 uur en dat betekent weer een nieuwe aflevering van ZFM Klassiek. Vandaag hebben wij weer een interessant programma voor u. Om te beginnen hebben we nog wat leftovers, om het zo maar te zeggen. Restantjes van de vorige week. U weet het, de uitzending waarin mijn partner Angela de lijst heeft gemaakt... En dat waren zulke mooie stukken dat ik dacht, we moeten die toch allemaal uitzenden. En voor de rest, als dat achter de rug is, dan gaan we heel ver terug in de tijd vandaag. We gaan namelijk terug naar de barok. En dat betekent hele interessante componisten, vele tijdgenoten van onder andere Johan Sebastian Bach. Ook iets later, zijn zoon komt nog aan bod. En ook nog wat voorgangers. Dus de barok strakjes nadat we eerst nog de stukken doen die Angela heeft uitgezocht. Uh, het eerste stuk wat nog uit haar lijstje komt is van Sergei Rachmaninoff. En dat is een pianostuk. Het heet Etudes Tableau. En het komt uit de opus 39. En daarvan gaan we draaien het Allegro Agitato. En het wordt gespeeld door Huc Chabert Piano. piano gaan we weer naar het orkest. We blijven wel eventjes in Rusland, trouwens, want het volgende is van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Zo moet je zeggen, er worden ook van mensen die zeggen Peter, maar het is echt Piotr. En van hem gaan we draaien de symfonie nummer 5 in E-mineur Opus 64. En daaruit spelen wij deel 3. En daar staat dan achter Valse, nee, is niet vals, dus een vals. En eh, als uitvoeringsinstructie staat er allegro moderato. Dat betekent gematigd levendig. London Symphony Orchestra, die voeren het uit onder leiding van Jodani Bat. Rusland loopt een beetje door de rode draad heen. Als rode draad heen door dit programma, althans door het eerste deel. Want we blijven er nog even. Uh, de volgende meneer die een uh, bekende componist werd uit Rusland... is meneer Sergej Prokofjev. En dat was toch wel een buitenbeentje. Uh, maar hij schreef wel hele mooie muziek geschreven. Uh, de symfonie in 7 nu in Cis mineur. Dat is op zich al opmerkelijk, want niet zoveel stukken staan in Cis mineur. Um, opus 138 en uit die symfonie nummer 7 gaan we het derde deel draaien en dat is Andante Espressivo. Dat betekent zoveel als uh, uh, gaande, maar wel expressief, dus met uitdrukking om het zo maar eens te zeggen. En het wordt uitgevoerd door het Nederlands Radio Filharmonisch Orkest, dus niet meer bestaat als ik het goed heb. Wegbezuinigd. Uh, Nederlands Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Cavigan. En nu laten we Rusland achter ons en gaan we weer terug naar Duitsland. Naar Bonn, om precies te zijn. En later ook nog eh, naar Wenen. Bonn, daar is hij geboren en daar woonde hij ook een hele tijd. Ludwig van Beethoven. En later is hij ook verkast naar Wenen. <coughs> Hoe gek ook, maar daar vond het grote muzikale leven toch wel plaats. Ludwig van Beethoven hebben we het dus over. En van hem gaan we... Een stuk draaien uit de symfonie nummer 6, de Pastorale. En die staat in F majeur. Bovendien aanduiding opus 68. Uit die symfonie het vierde deel Gewittersturm. En als uitvoeringsinstructie stond daarbij Allegro. Hetgeen dus levendig betekent. Het Zuid de Zuid-Duitse Philharmonie onder leiding van Henry Adolf. Bela Bartok. Ja, en het vorige stuk eindigde een beetje abrupt. Maar dat ligt aan de opname die wij ervan ter beschikking hadden. Daar kwamen we te laat achter. Maar goed, we doen het er maar mee. We gaan naar een Hongaarse componist deze keer. En dat is Bela Bartok. Ook niet zo'n bekende bij het grote publiek. Maar hij heeft wel hele mooie muziek geschreven. Van hem het Concerto voor Orkest SZ-116. En uh, daaruit gaan we draaien, deel 2. Het uh, Gioco della Coppi. En dat uh, wordt uitgevoerd als Allegro Scherzando. En Allegro is dan weer levendig en scherzando, dat is ja, vrolijk schertsend, zal ik maar zeggen. Het wordt uitgevoerd door onze Nederlandse trots, namelijk het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En dat staat in dit geval onder leiding van Antal Dorati. Dat was het uh, lijstje van Angela en zoals beloofd uh, gaan we nu ver terug in de tijd, namelijk naar de barok. Die uh, begon in de late middeleeuwen en eindigde zo'n beetje in de vroege 19e eeuw. Uh, een van de grootste uit die tijd was natuurlijk Johan Sebastian Bach. De allergrootste uit die tijd. En ook in zijn jonge leven was Bach, wat vele componisten waren, een kapelmeister. Hij was uh, hoofd van de orkesten aan de hoven van diverse uh, ja, zeg maar, uh, bewindvoerders in Duitsland. Het Hof van Weimar onder andere. En uit die tijd dateren ook zijn Brandenburgse concerten. En daar heeft hij er zes van geschreven. En... Uh, we gaan in ieder geval het eerste in zijn geheel laten horen. Dat is wel mooi om dat dus in zijn geheel te doen. Het eerste deel is, heet Allegro. Het tweede deel heet Adagio. Het derde deel weer Allegro. En het vierde deel is het Menuetto. En een menuet was een soort dans. Het wordt uitgevoerd in, eh, door een van de beste gezelschappen op het gebied van eh, barokmuziek, namelijk het Amsterdam Barokorkest, en dat staat onder leiding van Ton Koopman. Volgende stuk redden we niet helemaal, dit uur. We zullen dit dus overhevelen, ook naar het tweede uur. Um, maar het is wel een uh, interessant verhaal. Uh, François Couperin is de componist, een Fransman, ook uit de baroktijd. En van hem gaan we draaien het concert Royaux, en dan in dit geval het derde concert. De delen daarvan zijn Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Grave. En gavotte. En dan ook nog het menuet. En ook nog de chacon of chaconne. Zeven delen bestaat het dus. Het wordt uitgevoerd door het Musica del Renum. Onder leiding van Jet Wens. En die speelt ook nog klavercimbal. Dit stuk maakt deel uit van vier concerten. Geschreven voor het hof van Louis XIV. Oftewel Louis XIV. Ze, ze kunnen zowel door klaffensymbols solo als door klein ensemble worden uitgevoerd. U hoort nu dus een uitvoering van klein ensemble. Van dit uh, hele leuke concert Royo van Koeperen hoort u straks. En tot die tijd even onze gebruikelijke filler. En uh, kunt u even een lekker bakje koffie gaan halen of iets anders. En we zien u straks weer terug aan de andere kant van het nieuws. Tot straks.